Jan van der Putten met het NOS-journaal Noord-Nederland kampt met gladheid door hagelbuien en natte sneeuw. De afsluitrijk is in de richting van Friesland afgesloten nadat twee vrachtwagens tijdens een zware hagelbui waren geschaard. Dat gaat nog zeker tot morgenochtend duren. Ook de komende uren kan het tijdens buien gevaarlijk glad zijn in de provincies Noord-Holland, Vevoland, Drenthe, Friesland en Groningen, zo waarschuwt het KNMI. In de supermarkt in Almelo is vanavond een medewerkster doodgeschoten. De schutter heeft zelfmoord gepleegd, meldt de politie. Getuigen hebben tegen RTV Oost gezegd dat het slachtoffer een jonge vrouw is die achter de sigarettenbalie stond. Er zijn meerdere schoten gehoord. De dader sloeg op de vlucht en heeft elders in de stad zelfmoord gepleegd. Het schietincident was rond half zeven vanavond in een C-1000 in winkelcentrum De Schelfhorst. Het was openavond. De politie heeft het winkelcentrum in Almelo ontruimd. Rond deze tijd begint een persconferentie op het politiebureau in Almelo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 Dan nog het weer. Buien. Later vannacht vooral in het noorden en westen. minimumtemperatuur tegen het vriespunt in het oosten. Morgen wisselen bewolkt. In het noorden een enkele bui. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het... Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Patrick Hagenal. What's <laughs> dit is how Een tweede uur van zie het op jouw CFM's antwoord? En ja, niemand minder in de mix dan de one and only Patrick Hagenaar. Tot aan 11 uur. Hou mee op jouw CFM's antwoord 106,9, 104,5 en natuurlijk ook via digitale TV-kanaal, kanaal 40. Of lekker natuurlijk via de net www.cfmsantwoord.nl voor onze livestream. En je kunt ons ook altijd mailen, hè? see it at cfmsantwoord.nl. Are you ready? DJ.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 I'm freaking the moment, freaking the evening. I'm freak in Antwoord, Patrick Hagenaar in de Mix. En ja, ik kreeg al een mailtje binnen van Michelle. En Michelle zegt: Ja, welke plaat heeft hij nou eigenlijk allemaal gedraaid? Nou, gelukkig heb ik ook van Patrick uh, zijn playlist binnengekregen. Hij trad dan met Soul Purpose THM. Gevolgd door DJ Tonio met Typeless. Daarna Oliver Quakamoto met vingerstagen. Alex Rodriguez, with Push It David Solano, Tony Puccio and Karim Amika take me to the DJ's Just Feedback, one more time Trent Cantrell, I want a Freak Matteo, Dimar and Ann Brooks, feel it Avid Jack, Yoko Mono Spartak, with Global Access Jasmine and Danism, with Rise in the Sandro Silva mix Elkit, with The Melody and Tot Slot ...van zijn set komt voorbij. Elk hit met 50.000 watts. Ja. En dit was alweer bijna het einde van... ...zie het. De laatste beats in de set van Patrick Hagenaar... ...komen voorbij. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren. En wij zijn er vrijdag weer. 9 uur. Sharp. Met een nieuwe lading hits. En geloof me, ik heb er nog heel veel liggen. Heel veel nieuwe nieuwtjes gaan we meenemen. Zet hem dus volgende week vrijdag ook weer op jouw CFM Zandvoort. Of laten hem gewoon lekker staan. Dit was het. It. Mijn naam was DKJK. En we danken Patrick Hagenaar voor zijn guest mix. Tot See It.